Een man die in Nederland in de gevangenis zit... kan aan Duitsland worden uitgeleverd wegens wedstrijdmanipulatie... schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. De Nederlander zit hier nu vast voor heling van kunst. Hij is in Duitsland verdachte in een omkoopschandaal. Vorige week kwam Europol naar buiten... met de resultaten van een onderzoek naar het manipuleren... van voetbalwedstrijden in 15 landen. Van ruim 400 betrokkenen komen er vijf uit Nederland. Volgens Opstelte is geen van hen betrokken bij sport in Nederland...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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, Welkom terug bij Dit is De Nacht. En we hebben al een heel uur ge gesproken met elkaar over het vertrek van de paus... En dan is het nu tijd voor iets heel anders. We blijven weliswaar in katholieke sferen, maar deze keer wat dichter bij huis. We hebben net al wat mensen aan de lijn gehad uit plaatsen met de prachtige namen... Lampengat, Klompegat, Knotsenburg, we kennen natuurlijk ook Oeteldonk, Mestreech. Nou ja, dat zijn de namen van allerlei Brabantse en Limburgse steden in de tijden van carnaval. Beneden de rivieren weten ze wat carnaval 4 is. Zelf heb ik er eigenlijk totaal geen idee van... als protestantse jongen van de Bijbelbelt. Wat ik ervan meekrijg, beperkt zich over het algemeen... tot verkleedpartijen, optochten met versierde wagens en... drank, heel veel drank. Maar uh, dat is misschien, misschien klopt mijn beeld wel helemaal niet. Dat zou kunnen. Uh, en is er veel meer te beleven met dat, uh, met dat carnaval. Uh, we, misschien heeft u al onvergetelijke herinneringen aan het feest. En zegt u, ja... Weet je, hier en hierom zou ik het feest niet willen missen. Het is echt wel meer dan alleen maar verkleden, gekkigheid en zuipen. Ik vertel uw verhalen. Bel 0800-1121, 0800-1121. En uh, ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd wat, wat er dan allemaal bovenkomt. Uh, want ik laat mijn uh, vooroordeel graag bijstellen. Wat is, betekent carnaval voor u? Misschien viert u het op dit moment nog wel? Of komt u daar thuis van uh, het feesten? En heeft u een mooi verhaal? 0800-1121. Maar eerst natuurlijk om in de stemming te komen. Muziek. Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje, met het oranje koor weer geen lintje. En wij zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat hij. Oranje Boven, Oranje Boven, het de koning, het en... maxima. Oranje Boven, Oranje Boven, het de koning, het en... maximaal. Sinds is zingen wij ieder jaar dit lied. Dat was nooit het probleem, de tekst liep altijd als een tit. Totdat de majesteit ineens genoeg had van de troon. En ons vertelde dat ze werd vervangen door haar zoon. Ik dacht meteen, oh jee, meneer, daar gaat ons repertoire Want het oranje boven gaat alleen maar over haar.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 Boven dat bestaat al heel erg lang Het stamt nog uit de tijd Dat er een paard stond in de gang Wij zongen het dan ook al Zoveel keer en zoveel maal Dat het op de nu het kwam En ook het darmkanaal Dus ook oh, wat zijn we hier, blij met deze frisse wind Oranje blijft oranje ook Al ben je kleuren blind Dus zing uit vallen borst Is daar nog leven borst De van nou, bonen, heren, heren, die nee, die, nee, ja, hallo. La, dat, dat is een lied van vorig jaar. Nee, het is ja, genoeg zo. Ja, la, la, la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen. <laughs> Hoppetee. Amgezode <laughs> wie dat. Dat was André van Duin met zijn carnavalskraker. Toevallig ineens op het laatste moment bedacht, uitgevoerd. En uh, ja, hij is gewoon zo grappig. Ik kan er niks aan doen. Johan uit Hoogkerk. Ja, dat klopt. Ik spreek hem naar de Hoogkerk. Heeft Hoogkerk ook een carnavalsnaam? Nee, uh, Hoogkerk heeft toevallig geen carnavalsnaam. Maar ik heb meegemaakt in, uh, in uh, Kloosterburen. Ja. Uh, carnaval. Nou ja, dat is wel drie jaar geleden, moet ik even eerlijk toegeven. Hoog uh, in, uh, het noorden, in het noorden, Groningen? hoog In het noorden, bij Kloosterburen, bij Sedeburen, bij de, de, de. Hoe noemen we het? Die zeehondjescres, daar in de Ja, ja. Pieterburen en zo, ja. Daar wordt ook ja, gewoon carnaval is. gevierd. Daar werd carnaval vierd Ja, er waren uh, ongeveer vijf uh, wagens die kwamen voorbij en toen was het afgelopen <laughs> ja het is bescheiden maar uh, jullie doen je best zou ik maar zeggen nee mijn leuke komt erna daarvoor dat ik ook bel. en uh, ik kwam dus bij mijn boot want die die die wagens gingen voor mijn boot langs dus ik dacht, ja ik fiets even mooi mee en met een keer mijn boot gesonken oh ja en dat dacht ik ook dus inderdaad en, dus ik had een hele leuke carnaval bijzondere verhaal, dus daarvoor dat ik op wel. Ja, ja dus, de, dus je had een leuk feest gehad, maar dan kom je thuis en dan was de domper dat de boot naar de bodem was. Nou, we gingen de hele de carnaval, uh, hoe noem ik het? Die, die parade, gingen we mee, er waren maar vijf dagen natuurlijk. Ja. En we, met de parade gingen we langs mijn boot. Ik denk, hé, hey, wat is dat nou? Ik zie mijn boot niet. Ja. En ik terug van een uh, café. En ik kom naar mijn boot, en ik heb mijn boot over water. Nou, dat, is, nou ja. dat, was, dat was natuurlijk gelijk een domper op de feestvreugde. Ja, dat was een hele leuke feest. Niet dat mij wat interesseerde, maar uh, dat, dat merkte u volgende ochtend natuurlijk wel weer. Maar ja. En uh... maar, in het is bijzonder waarom om uh, de carnaval even te doen. Ja. Hé, hey, maar schet nog eens, als je zegt uh, vijf wagens en dan is het over. Uh, ja, wat, hoe, hoe, hoe gaat het verder in Kloosterburen? Verkleden jullie je daar ook met zalen? allen? Allerlei pakjes? Ja, de uh, ja, er er, uh, muziek komt er wel bij inderdaad en uh, er komt een... Ja, we verkleden ons inderdaad. En de cafésie staan allemaal vol hoe, hoe was jij verkleed, dat feest? Wat zegt u? Hoe was jij zelf verkleed? Uh, ik was zelf niet verkleed. Uh, nee, ik zat in het café. Oké. Okay. Dat verkleden, dus, uh, dat, was... dat ging je net nog een stapje te ver. Daar ben je te nuchtere Groningen voor. Ja, daar komt het wel waarschijnlijk op neer, ja. <laughs> ja. Want, uh, in Limburg maakt het veel mooier. Ja. Ben je er wel eens geweest met carnaval? Ik nooit om eerlijk te zijn. En ik zou maar... het graag mee willen maken. Wel, ja? Ja, zeker, zeker. Want hier in Noorden ben je dan van die droge boeren die kennen er allemaal niks van. Nee. Nee. En wat, wat trekt jou in het carnavalsfeest? Nou, de gezelligheid, hè. En, en, en het doen van dat je iemand niet bent die je wil wezen. Ja, wat is daar nou zo leuk aan? Ja, weet ik wel. de gezelligheid, hè. De mensen om je heen, de gezelligheid, nee. het uitspraak, ja, we leggen het uit. Maar, maar dat verkleden, dat doen alsof je iemand anders bent, wat is daar nu zo, zo grappig aan? Nou ja, dan ben je in ieder geval jezelf niet. En toch kun je doen dat je iemand bent. Ja, ja. Een soort toneelstuk. Ja, een soort toneelstuk. Ja. En ik zie het als carnaval. Zeker als een soort toneelstuk. Ja. Hey, en, en, maar als ik, als ik dan zeg van... Ja, het is een beetje verkleden, en optocht en een hoop zuipen. Zeg je dan nee, het is veel meer dan dat? Nee, het is zeker meer. Zeker. Nee, het is niet alleen maar zuipen. Nee, het is ook nog een beetje neuken natuurlijk. <laughs> Goed. Ja, dat ja. is over hetzelfde niveau wat ik bedoelde. Maar het, je hebt het over gezelligheid. Je vraagt om een domme weg, hè? <laughs> domme antwoord. <laughs> Sorry. Nee, goed. Ik nee, ga niet alleen maar omdat. Het, nee, maar het alleen de gezelligheid al van de mensheid om je, om je heen is al... Ja, dat doet een hele hoop jongen. Ja. En en dat maar maar is, dat, is dat bedoel gezelligheid met een hoop drank op? Dat. Nou ja, nee, goed. Joh, nee, dat heeft niks met drank te maken. Drank nee? doet het heel goed. Ja. ja. Daarom, dus het heeft niks met drugs of alcohol. Nee, hoor. het gaat om de gezelligheid van de mensheid zelf. Ja, en dat, en dat is iets, daar moet je gewoon bij zijn. Daar moet je gewoon bij zijn. Oké. Okay. Johan, uit Hoogkerk. Het, ja. het, is, het was een aangename uh, kennismaking. Ja, hartstikke ja, bedankt. En ik heel, heel Nederland uh, een uh, gezellige carnaval. Goed zo, dankjewel. Jij ook. Nog één dagje, hè, geloof ik. dan is het weer afgelopen. Goed. Ja, oké. Okay, Johan, uit Hoogkerk was dat. Met het eerste. Carnavalsverhaal. Verder blijft het nog even een beetje stil op de lijn. Hoe komt dat toch? Zijn jullie allemaal nog hard carnaval aan het vieren en heb je nog geen tijd om Radio 1 te luisteren of te bellen? Dat zou natuurlijk kunnen. Maar als je nou een, een mooi carnavalsverhaal hebt en je denkt uh, ja, ik ga dat eens even vertellen op Radio 1, want uh, die maf uh, Maarten Hart die moet maar eens even weten hoe leuk het eigenlijk is en dan moet maar eens van zijn vooroordelen af. Dan moet je gewoon voor, vooral bellen 0800 1121. 0800-121, met al jouw mooie onvergetelijke herinneringen aan het carnavalsfeest. En uh, ja, dan gaan wij nu luisteren naar een gesprek... wat uh, een paar jaar geleden, ik moet eerlijk zeggen, dat is, uh, dat is een beetje oude kost. In 2011 sprak uh, Elsbeth Gutteke en Thijs van de, van de Brink spraken in Ditste Dag... met Rob van der Laar, want uh, die is... Um, wat is die? Hij is geloof ik historicus. In elk geval uh, is die betrokken um, bij het carnaval Oeteldonk. Bij de Oeteldonkse club. Daar is hij jarenlang minister-president van geweest. En hij schreef een boek over carnaval. Dat heet dan ook Carnaval. Met een uitroepteken. En hij vertelde erover in Dit is de dag. Mayonetten, allemaal. Lies veel. beeld. Prins Michiel de eerste. En voordat u ze door elkaar houdt, de man in het groen. Dat is de stijl van de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 Heb ik het dan goed samengevat? Nou, kijk kijkt me enigszins meewaardig aan. Nee, dat valt wel mee. Nee, u oh. heeft al een heleboel te pakken, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh, maar dat is, het is veel meer dan dat. Hè. Er wordt vaak gedacht van, nou is het een driedaagsfeestje, een drie feestje Zeker boven de grote rivieren, of boven de grote riolen, zeg ik wel eens. Daar wordt dan uh, <lacht> meewaardig... U wilt oorlog. <lacht> <lacht> nou, er wordt als meewaardig tegenaan gekeken. Zo van, nou, het is een feestje van uh, achter de dames aan zitten en alleen maar zuipen. En, ja.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 Ja, je, kunt, je kunt dat heel mooi. Nou, het komt eigenlijk van het Romeinse feest, het oudjaarsfeest. Hè. Februari was van oorsprong de laatste maand van het jaar. Ga dan maar na, september komt van september 7, en ga zo maar door.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 Ja, en dit, dit carnaval dat gaat dus vooraf aan de vasten. Speelt dat in de ontkerkelijke samenleving waarin we leven nog een rol? Of is dat zo langzamerhand ook aan ja, het verdwijnen? Er is onderzoek geweest, een groot Brabants uh, onderzoek... naar hoe beleeft men carnaval en hoe beleeft men de vasten. Nou, mensen die nog met een vaste trommeltje werken... die zijn er uh, misschien nog 2 dat helemaal waren, niet dat meer. Dat was een trommeltje waarin mensen de dingen bewaarden... die ze dan niet mochten eten tijdens nou, het zondag? Nou, ik heb het zelf en... ook al gedaan. En de, de zondag is geen vaste dag. Uh, je verzamelde in zo'n week veel meer snoep dan wat je normaal gesproken kreeg. <lacht> en dat werd dan in één dag opgegeten. Dus je had krampen <lacht> van hier te schunten. De hele week buikpijn. Nee, nou, ja, daarna ook weer. En dan wist je dus wat de vaste was. Oh ja. Maar nee, dat is absoluut niet meer zo. Dat die vaste tijd... Ik denk niet dat er nog iemand zich aan houdt. Ik denk uh, uit onderzoekers bleek ongeveer 2%.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 Ja. ons Calvinisme. Ja, ik begrijp je dat de protestanten toch ook wel uh, hun maatje hebben gestaan we wat dat hebben behoorlijk aan bijgedragen om, hm. het, uh, Sorry. om het noorden Sorry. kwijt te krijgen. Ja. Tijd wil nu even zijn schuze <laughs> Wat heeft nee, maar... waar, wat, wat, wat, Werd het dan gewoon verboden? Of wat werd dan nou, ge we proberen het te verbieden. He, men, de, onder andere de hervormingen. De, de, de Luther zei van luisteren, uh, vast is niet nodig, dus de vaste avond ook niet. Calvin zei, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Dus dan hoef je ook geen, geen, uh, niet van die feesten te organiseren. Nee.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 Ronde zomervakantie, grote allegorische optochten... en een grote feesttent erbij op sportvelden. Daar wordt ook flink wat omgezet aan onze alcoholische dranken. Dan gaan we weer meteen het stigma erop douwen. Dat wordt helemaal niet gedronken. Nee, natuurlijk. Het wordt feest. Alleen het merkwaardige is, en dat heeft natuurlijk te maken... met de ontwikkeling ook in de 19e eeuw... waarin die excessen ontstaan, dat carnaval dat stigma heeft...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 het carnaval in Oetelonk, in, uh, als voorzitter van de organisatie. En ook daar we alles gekeken, he? De bos, juist. Ja, maar okay. dat weet toch iedereen langs de rand. Ja, nou, ah, ik zeg het maar ah. even. Uh, maar uh, daar hebben we ook alles gekeken naar veiligheid. Waar wij aan werken is een kwaliteitsfeest. En bij een kwaliteitsfeest moet je ook kijken naar de veiligheid. Hm. Nou, en onder andere het gebruik van glas op straat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 Helaas wel, ja. Helaas wel. Eigenlijk wat u betreft zou het zijn. altijd kunnen. Eigenlijk zou het drie dagen de normale maatschappij in of twee, zes dagen van moet moeten zijn. Althans, wat de sfeer betreft. Ja, ja drie dagen in de week of in het jaar gewoon. En, en voor de rest, carnaval. Dat vindt dus Rob van der Laar. Jarenlang betrokken bij het, eh, bij het carnaval in Oeteldonk, met andere woorden, Den Bosch. En uh, ja, hij vertelt dus dat het carnavalsvieren wel degelijk veel meer is... dan alleen maar een beetje uh, maf doen, verkleden, optochten, zuipen. Vooral veel zuipen enzovoort. Want toch het beeld is wat bij veel mensen... en ook bij mij nog vrij hardnekkig tussen de oren zit. En uh, ik ben benieuwd naar uw verhalen om, uh, om dat beeld te weerspreken... en te vertellen hoe fantastisch het carnavalsfeest eigenlijk is... en wat het allemaal bijdraagt. Martin van Leeuwen uit Arnhem. Goedenavond. Zo, jij klinkt lekker brak. Ja, ik kom net thuis, hè. Dan krijg je dat. <lacht> maar ik ben het over het uh, carnaval. En is het wat je vraagt, hè? is het alleen maar de optocht en het zuipen? En dat was de reden voor mij om even te bellen. Nee, het is nog veel meer. Ja. wat ik persoonlijk het allerbelangrijkste vind... van het hele grote carnavalfeest... is voor mij, wat wij dan binnen onze vereniging... het sociale carnaval noemen. En dat is bijvoorbeeld het bezoek aan de bejaardentehuizen. Ja, dat doen jullie doe ook. Iedere maandagavond gaan wij op bezoek bij een bejaardenhuis. Daar gaan al onze afdelingen die gaan daar optredens verzorgen. Nou, het is echt gewoon geweldig. Die mensen leven er echt gewoon helemaal naartoe. Maar dat doet u niet het hele jaar door? Nee, nee, nee. nee. Oh. Dat is echt vanaf uh, januari tot aan uh, de carnaval, zijn. Ja, ja, oké. Okay. Echt in de, in de periode er naartoe? Ja, in de Naartoe. En dan echt gewoon, en dan uh, als je dan die uh, mensen dan uh, ziet glunderen en genieten ervan. En van de kindergarten die daar een dansje staan te doen... tot aan uh, een orkest die dus de oude meezingers van de smartlappen van vroeger gaat spelen. Ja. Dat is gewoon helemaal geweldig. Ja, en, en, en de, dat is de, het sociale carnaval, zeg je. dus echt ja. omzien naar mensen die eenzaam zijn ja, en hun een recht. mooi feestje geven niet naar ons toe komen, dan gaan we naar hun toe. Zo gaan we ook bijvoorbeeld in de week voor de grote dagen... gaan we naar het, uh, het ziekenhuis toe met de prins. En dan gaan we de kinderafdeling bezoeken. Ja. Uh, nou, en dat is echt heel indrukwekkend. Dat geloof ik. Uh, dat, en ik bedoel, maar dat is een stukje wat je dus niet zo snel ziet. Iedereen ziet alleen de drie grote dagen. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld onze vereniging zet zich heel erg in voor een... Uh, en dat is echt gaaf, want die gaat dit jaar dus open. Ze zijn met een mee bezig geweest om het Toon Hermanshuis te openen in Arnhem. Oké. Okay. Ik, ik weet niet, nou ik zal even uitleggen. Dat is zeg maar een ontmoetingshuis voor mensen met kanker of met mensen ja. in een omgeving met kanker... waar ze op verhaal kunnen komen, waar ze lotgenoten kunnen vinden. Ook dat is carnaval. Het is de carnavalsverenigingen. Is carnaval. ja. Want uh, uh, uh, je zei, je zei die, die, dat sociale carnaval was dan vanaf januari. Maar als vereniging, uh, daar ben je betrokken Maar je, ben, je bent lid van de Raad van Elf? Ik ben lid van de Raad van Elf. En ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, de horeca, de veiligheid en nee. uh, de kleding. Oké, okay, maar uh, jullie uh, uh, bestaan het hele jaar door, zeg maar. Ja, ja het gaat ook echt. Het, uh, tenminste, als raad ben je het hele jaar bezig... Maar ook bijvoorbeeld de dansgroepen, die zijn het hele jaar aan het trainen om weer twee, drie nieuwe dansen te verzinnen. Ja. Dus ja, het gaat echt het hele jaar door. Oké, okay, maar eigenlijk altijd wel gericht op, dat, op dit, die, die, die hoogtij van het carnaval. Want nu, nu komt het allemaal uit, al die ideeën. Nou nee, we beginnen al in november natuurlijk met de helft van de helften. Oh ja, tuurlijk. Dat en dus, dan ja. uh, hebben wij een, dan, dan een wordt De helft de van de helft wordt dan de prins carnaval gekozen, of? Nee, weleens niet. Nee, dan is het nog te houden. Prins prinsen ze nog met vrijwilligersgala. Want dan uh, nodigen wij alle vrijwilligers in Arnhem uit. Die bieden we echt een galaavond aan. Nou. Dus dan zie je ook geen carnavalskleren. Dat is echt gewoon netjes in stijl. Mm. En uh, die krijgen dat echt gewoon aangeboden door onze okay. vereniging. En uh, dan heb je in januari wordt de nieuwe prins gekozen. Nou, en dan echt, uh, dat is op zaterdag en op maandag zitten we al in het eerste bejaardenhuis. Oké. Okay. Ben je zelf als prins geweest? Nee, nee, nee, nee. nee. Am am nee. Ambieer je dat? Nee. Nou, ik zeg altijd, het is de grootste eer die je kan krijgen binnen de vereniging. Want we hebben het vorige uur gehad over, over de paus en hoe je paus kan worden en zo. Maar hoe, hoe word je eigenlijk prins? Nou ja, in principe is het ook, wat dat betreft is het een afspiegeling van. Ook hier is er een comité die bij elkaar komt. En bestaande uit een aantal belangrijke... In Conclaaf? Die gaan letterlijk in de avond in Conclaaf en dan komt er een lijstje. En dan gaan ze de eerste bellen en bij de eerste de beste die ja zegt, dan die wordt Dan is er weer ook. En dan is er weer ook. rook. H.B. Moes, H.B. Moes, hoe heet het? Nou Prins, ja, hoe heet het in het Latijn ja, ik geen idee. Geen kijk, was uh, vandaag bij ons dan uh, in onze paleisdeering, dat was geweldig. Momenteel hè, geen nieuw, uh, paus treedt af, koningin treedt af, gelukkig hebben we onze Prins nog. <laughs> ja, dus is, is, is, is nog iets, iets uh, aan continuïteit in uh, deze snel veranderende wereld. Maar het is echt, uh, dus ja, kijk is natuurlijk, uh, dat is zeg maar het, het, het, het toeleven naar de grote dagen. Dan hebben we op zaterdag hebben we nog een grote pronkzitting... waarbij wij dus echt gewoon nog steeds niet verkleed... maar echt een hele avondzitting hebben... voor ook echt allemaal uh, de, wat oudere mensen en zo... Ja. Uh, die dan wel wat uh, beter te been zijn... die dus wel naar ons huis kunnen komen. Ja, en vanaf zondag dan beginnen we met de optocht. En, dan, uh, of, uh, en dan, dan begint echt de drie grote dagen pas. En dan heb je zelf zeg maar, je feestje. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus is dat, dus... iets meer dan alleen maar ja. en, uh, de optocht en een ruitpakje pakje aantrekken. Ik, ik hoor het, ja. Ik, uh, ik ben blij dat je even mijn beeld erbij gesteld Martin. Nou, graag gedaan. Hartstikke goed. Uit Arnhem. Nou, dan ga ik... Uh, is, is, Arnhem, is Arnhem de... Is, is dat de carnavalsnaam ook gewoon? Ja, Arnhem ja, is precies. de carnavalsnaam van Arnhem. Ja. Jullie, jullie doen net als de Limburgers niet zo moeilijk. Je, je zegt gewoon je eigen stadsnaam in dialect. Ja, in een stadsdialect. Ja, want al die Brabanders die maken er maar wat van, hè? Ah nee, als je goed kijkt, iedere naam, dat we zeggen, gewoon Iedere naam staat echt wel op een eigenschap van de stad. Ja, lampen had het volg. Ik Eindhoven, Philips, lamp. Mijn mijn eigen dorp, mijn Ede heet. Geloof ik. Heidegat met carnaval. dat snap ik ook. Ja. Maar Oeteldonk, waar komt dat vandaan dan? Oeteldonk, dat is de kikker. Oh, oké. En wat heeft de kikker met de bos te maken? Ja, ik ben een leek, hoor. De eerste carnavalsvereniging die, uh, had het Kikker als logo. Ah, oké. Okay. Ja, en daar komt het dan vandaan. En daar komt die dan weer vandaan. En we hebben ook nou, nog Nijmegen ja, voorbij gekomen, komen, ja, uh, Knotsenburg. Waarom met Nijmegen-Knotsenburg? Omdat uh, de Romeinen zijn daar overvallen door de Germanen. En die kwamen met knuppels. Ah, kijk eens aan. Dus aan al die namen zit een mooi verhaal vast. Ja, absoluut. Je hebt me weer helemaal ingewijd, Martin. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Een goede nacht nog. En uh, morgen nog één keer? Of is het nou afgelopen? Ja, morgen vroeg om tien uur gaan we fruit shoppen. En dan gaan we bij twee verenigingen langs. En dan morgenmiddag boerenmiddag voor de kinderen. En dan morgenavond boerenbal. En om uh, twaalf uur klinkt het wel anders. En dan is het voorbij. Kijk eens aan. Goed, voor iedereen die in Arnhem nog het carnaval mee wil krijgen... is dat het programma. Uh, Oké, okay, dankjewel. Martin, hè. veel plezier nog. Hai. Goeie uitzending. Ja. Gaan we door naar meneer Van Weers uit Mestree? Ja, goed gehoord. Uit diepe zuiden. Ja, waar heel weinig aandacht aan wordt besteed op Radio 1. Mm, ja. Ja. ja. want het gaat allemaal dat, maar over het Brabantse die, carnaval, hè? En dan neemt u Felix Moeders ontzettend kwalijk. Want die, die heeft in de ochtend uh, aandacht besteed aan het carnaval... maar niet aan het Limburgse carnaval, zegt u. Nee, dat dacht ik niet. Want uh, ik ken hem en ik tref hem wel eens een keertje in de stad... Oh. Met de dagen. Ja. En ik vind toch dat hij dat moet aangrepen. om dat carnaval een beetje te promoten. Nou, oké, okay. bij deze. Ja, eigenlijk, Het Frisse carnaval hoef je niet te promoten. Eh, dat weet je nog. Dat moet u hem de volgende keer dan nog maar eens persoonlijk zeggen. als u meer tegenkomt in de stad. Maar uh, uh, bij deze heeft u alle ruimte. Want dat, dat, dat Brabantse carnaval. Uh, daar hebben we al een hoop van meegekregen. Ja. Geen carnaval. Is dat geen carnaval? En met die met die blauwe boerenkielen en dan een je zat doen dan ik. Sorry? Met die blauwe kielen. Ja. En maar wat is, wat is, hoe, hoe, hoe is het dan anders in Limburg? Waarom is dat wel echt carnaval? Nou dat een kostuums mee. Dan litje je wingen en benen af. Dat kan ik niet goed meekrijgen. het nog eens? Je lukt de duim en vingers vanaf. Hoe die gekleed zijn in sommige groepen. Hoe ze gekleed zijn, ja. Ja, Daar hebben ze een dagelijk werk aan. Ja. En <tosses> daar, daar, daar zit veel meer liefde en werk in, in, in Limburg? Ja, ja. Dat is niet zo'n shorts aantrekken en dan de rode neus en een blauwe rommel. Dat is het dan. Nee, dat is een echte. Misschien is dat Albert er wat van gaat uh, uitspreken bij uh, ja. zijn programma. Goed, bij deze het pleidooi uh, om het Limburgse carnaval wat meer aandacht te geven. Dankjewel. Uh, meneer Van Weers uit Maastricht. U heeft... Ja, uw... Sommige, uh, uh, ja. spreken ze... Ja. We, we, weet je wat we gaan doen? We gaan, we gaan andere uh, bellers uit uh, Limburg oproepen om ook hun verhalen te vertellen... om uh, Limburg wat meer te promoten in deze carnavalstijd. tijd Zullen we het zo doen? Morgen is het gedaan, hè? Ja, goed zo. En nog als woensdag... Als woensdag, ja, komt er ook nog aan dat... Huis uh... halen en dan haar ja, hering bieten, haar Ja, dat is nog, nog feest genoeg na dinsdag. Goed zo. Bedankt u wel, meneer Van Weers, voor uw verhaal uit mijn streetje Was dat, meneer Van Weers? Ga mij door met muziek, stemmige muziek uit Italië. Paolo Conte, viva con me. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri.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 C'est azzurro, fuori you, un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. So wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do, do, do, do, do, do, do, boom. do, do, do, do, do, do, do, boom. Ja, Paolo Conte was dat met Viva Conme. Heerlijk beetje eigenlijk. Ik heb er helemaal vrolijk van. Nou, en dat uh, klopt ook wel bij het gevoel van het, uh, het moment. Want we hebben het over carnaval. Ja, daar is een, komt een hoop vrolijkheid bij kijken: vrolijkheid met, um, met over het algemeen ook een hoop alcohol. Tenminste, dat is mijn beeld. Met verkleedpartijen. Enzovoorts. Nou heb ik al een paar bellen aan de lijn gehad die me hebben uitgelegd dat carnaval echt wel veel meer is dan dat. Hartelijk dank daarvoor. Met name Martin uit Arnhem. Heel verhelderend hoe, uh, hoe carnaval ook heel sociaal kan zijn. Heb jij nou ook een mooi verhaal over carnaval of een mooie ervaring, mooie belevenis, dat je zegt van uh, daarom had ik dat feest niet willen missen, want daar heb ik toch iets moois meegemaakt. Of kun jij eens vertellen hoe, hoe ze bij jou in jouw plaats carnaval vieren, hoe je daarbij betrokken bent? Ja, hoe kan er wat toch echt wel veel meer is dan zuipen, verkleden en gek doen? Bel dan 0800-1121-0800-1121. Of praat mee via Twitter. Hashtag Dit is de Nacht. Mailen kan ook nachtaapestaartje.eo.nl. Goed. Even geen bellen nu. Uh, dus dan gaan we uh, nog even wat, wat andere inhoud erin gooien. Want uh, even kijken. Er ja, wordt veel. Alcohol gedronken bij carnaval. Volgens mij, er zijn er bij die het alcoholvrij doen, hoor ik ook wel eens... maar volgens mij zijn de meeste mensen toch ook wel flink aan het bier. En de vraag is dan ook, wat eet je bij dat drinken? Wat kun je nou het beste doen om een kater te voorkomen? Nou, culinaire journalist Jeroen Thijssen, die zit wel eens in Dit is de Dag... en die vertelde gisteren, en die gaf gisteren een aantal tips... wat je het beste kunt eten met carnaval. Eten met carnaval? Ja. Ik denk dan heel veel vet. Ja, vet.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 worstenbroodjes en een patat met vooral veel met en, um, uh, en ja en voor, voor, voor de rest drink je vooral uiteraard ja, en, maar, en, en dan, en dan wat, af en toe even een vette hap ja en als je thuis bent, veel mensen zorg dat de soep klaar staat. En dan gaan ze, komen ze thuis, eten soep. gaan naar bed. En de volgende morgen staan ze op en dan gaan ze de stad weer in. Eet ze weer erwtensoep? Ja, de nou, dat denk ik niet hoor. Maar, maar waarom dan soep? Ik niet. Dat is, uh, ja, dat is makkelijk. Het is goed klaar. Het ligt, ligt in de maag. Uh, en het, je hoeft niet te kouden. Het gaat zo. Ligt in de maag? In de niet. Wel in de mond, maar niet in de maag toch? Nou, de maag, het is behoorlijk uh, eiwitrijk als, als goede ertensoep. Dus, okay. uh, en is er nog traditioneel onderscheid tussen Brabant en Limburg? Ja, in, uh, in Limburg.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 Qua um, eten? Kwaar eten. Nou, je hebt, in Limburg heb je wat meer traditionele uh, streekproducten, natuurlijk ook. En uh, in Roermond bijvoorbeeld eten ze nonnenvotten. Dat zijn een soort strikjes uh, van uh, deeg. En die worden gefrituurd lekker vet. Dus dat neemt ook goed de alcohol op. Ja. Uh, dat zijn, ja, uh, er zijn grote onderlinge verschillen tussen de carnavals. Maar in eten is dat ongeveer uh, het onderscheid. Petrus van Vink, Ja, inderdaad, je noemt me nu. De, ja, ik kom uit Zuid-Limburg. En daar hadden we. Oliebollen of nog ja. En dat was eigenlijk dat was gewoon oud. een kledderdeeg met ja. enorm vet gebakken. Ja. Ja. En die werden het s'nachts om drie uur, als je thuis ja. kwam, gingen die ja, dat ook nog Ja, Er is, een, er is een, een schilderij van Rubens. Vastelavond heet dat. En dan zie je iemand oliekoeken bakken, een vrouw. Klinkt allemaal is... niet heel erg smakelijk, moet ik eerlijk zeggen. Wat is er mis met een oliebol? Ja, nee. Een okay. goed worstenbrood is <laughs> ook niks mis. <laughs> Ernestoem, dat is niet tevreden. Dat is, dat is niet lekker, nee. Goed, nou, dankjewel. Ja, nou ja, dus vet eten, dat is het geheim. Als je vet eet. Dan uh, voorkom je de kater. Dan weet je dat weer. Jeroen Thijssen was dat in ditste dag. Goed, carnaval. En hoe vier je dat? En waar? Enzovoort. Meneer Belsma uit Eindhoven. Goedenavond. Goedemorgen. Eigenlijk. Zoals al gememoreerd. Lampengat in deze dagen. Ja, de ja, ik, ik, ik, naam Belsma dat zegt misschien wel iets uit... dat het oorspronkelijk uit het Hoge Noorden komt. Ja, dat, dat lijkt me, ja. ja. Ja, nou, ik woon al 25 jaar uh, in, in Eindhoven. Ja. En ik heb uh, het geluk dat ik er op een beetje neutrale manier naar kan kijken wat er in, in, in Brabant en Limburg zo met carnaval gebeurt. En ik ben eigenlijk na al die jaren wat op de conclusie gekomen dat er een, een, een groepje van ongeveer, nou wat zou ik zeggen, 20, maximaal 25 procent is wat zich echt met dat carnaval bezighoudt. als zijn okay. er een sociaal gebeuren wat één keer in het jaar dus moet plaatsvinden. Ja. Waar ze naartoe leven uh, in carnavalsverenigingen en, en, en dergelijke. Uh, maar ook buurtverenigingen die zich met carnavalscommissies bezighouden. Enzovoort, enzovoort. ja Dus dat verhaal nou, van Martin, maar... dat klopt wel. Maar je zegt dat het is maar 25% van de feestwieders. Ja, 25% die trekt een boerenkilaan aan, zoals die meneer uit Maastricht vertelde. En uh, die zet de 3,5 dag op een zuipen Ja, dus, dus ook dat uh, en, beeld en, klopt dan, wel. Ja, want kijk, op zaterdag dan, dan, dan is het nog wel interessant. Want dan zijn die optochten er... En eh, daar kunnen iedereen naar gaan kijken. Dat is, dat is dan leuk. Eh, een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk. Want ja, kan er volgens mij niet bepaald in een periode dat de zon schijnt. Nee. Maar goed, eh, afgezien even van dat. Maar dan, dan is dat nog leuk. Dan, dan, dan presenteert men zich. En dat is, dat is, dat is prima. Dat is hartstikke leuk. Dat, dat, dat is ook lokaal is dat verschillend natuurlijk. Mm -hmm. en, en dat moet ook volgens mij, het moet niet overal hetzelfde zijn. Anders is verlies het zijn lokale identiteit. Ja. Maar daarna zie je de enigste bewegingen die je ziet, zijn mensen die al of niet fatsoenlijk uh, verkleed... Uh, zich van... Uh, of van huis naar, naar de kroeg, uh, of van kroeg naar kroeg, of van kroeg naar huis verplaatsen. Ja, ja. En, dus dat en is. Dat, uh, dat, dat is toch het grootste leeuwendeel. Daar heb je geen in ogenpet voor op. In de logistiek. En, ik, en ik hoor dan van collega's die rijden... zich vier weken voor de carnaval... ...helemaal het schompers om al die kroegen vol te rijden. Ja, ja. Nou, dat heeft niet alleen een sociale functie. Ja? Nee, nou, u bent er uh, aardig sceptisch over, zo te horen. Ik, maar, nou, ik ben er realistisch over. Laat maar in die, in, die, in die 25 jaar dat u nu in Eindhoven woont... ...heeft u wel eens meegedaan? Jawel, want ja. ik, ik, ik word er bijna uh, ja, aan, aan de rand eigenlijk. Ik word er bijna uh, toe gedwongen, eh, zo, in veel, in elk ja. jaar. Mijn dochter heeft het syndroom van Down en die, uh, die zit dan op een dansclub. Ah. En die hebben natuurlijk elk jaar een, een, een carnavalsbal. Hè? Dat sociale gebeuren ja, namelijk. Ja, uh, Daar moet ik naartoe. Ja. Ja. Daar moet ik naartoe. De, de raad van LF, die komt ook daar, daar langs om uh, de boel lekker op stel nou, te zetten. Gaat, dat heet in Eindhoven het Slaatjesbal. Daar ben ik ook al eens een paar keer geweest. Ja. Uh, dat is een week voordat het carnaval begint. Dat is de oude prins nog, uh, heb ik ervan begrepen. Nou ja. En uh, dat is een speciale avond allemaal voor in Eindhoven... en uh, omstreken voor uh, mensen met een beperking En die komen. aan. dat is altijd heel erg gezellig. Maar ondanks al je sceptisch is dat dus een heel mooi ding aan het carnaval. Ja, maar, dat, maar ik... ik Waar het mij om gaat is dat, uh, dat het niet uit het carnaval zelf komt. Ik bedoel, okay. uh, wat die meneer van Arnhem uh, eerder op de uh, in het uur ook zei... Uh, het, het, het bezoeken van, uh, van, van uh, bejaardentehuizen en dergelijke. Tuurlijk, dat, dat, dat, dat is een prima, uh, prima activiteit. Hè? Ja. Maar dat komt niet uit het, het, het, het fenomeen carnaval voort. Dat komt uit het fenomeen voort dat mensen in het verenigingsverband ook wat voor hun omgeving willen doen. Oh ja, want, want... En daar wordt nu, en daar wordt in dit geval dan een carnavalsmut bovenop gezet. Dat vind ik prima. Dat okay. veroordeel ik niet. Ja, maar we moeten nou niet doen of carnaval nou het feest is waarbij alles in één keer allemaal zo sociaal gaat. Want ik vind in tegenstelling tot wat die meneer Van Kalaar was of geloof ik uit hun Eh als mensen 362 eh, dagen per jaar zagrijnig lopen doen. en dan in één keer drie, jaar, drie dagen lang de, de, de vrolijke pias uithangen. dan is het voor mij ook niet meer geloofwaardig. Maar hij stelt voor om het om te draaien, hè? <laughs> ja, precies. <laughs> maar dat is, daarom, zeg ik, daarom haal ik het nou juist aan. omdat het namelijk in de praktijk andersom namelijk ook heel veel ja. gebeurt. Ja, ja, ja. En, en, uh, maar het, het gaat mij erom: dat, dat carnaval is natuurlijk een, een bepaald gebruik. Ja. Prima. Maar we moeten niet doen alsof er nou zoveel verschrikkelijk sociale factoren aan carnaval zitten. Nee, die zitten in de mensen die, dat, die, die in die 25 die, uh, die er veel uit tijd en energie in steken... en, en, en uh, een bepaalde mate van verenigingszin hebben, ja. waarbij ze ook aan een, aan, aan een omgeving denken. Waarvoor veel, waarvoor en veel en waardering? We carnaval voor gebruiken vind ik prima. Ja, hartstikke Maar nou ik wat dat betreft kijk ik wat afstandelijk en, en, en klinkt misschien wat septisch, maar ja, zo, zo nee, septisch maar, bedoel ik het niet. Maar ik, zou, ik zou zeggen goede bijdrage, want dat, dat, dat konden we wel even gebruiken. Een beetje een objectieve blik. Ja. Ja, bedankt. Zo zit ik Ik zit nou ook te werken, terwijl het carnaval is. Dus, uh... Nou, hartstikke goed. Een, be <lacht> een, beetje, een, beetje, een beetje Calvinistisch uh, voor een Brabander. Ja, maar goed, u bent dan ook een Groninger. Calvinistisch ook goed, job. <laughs> Zwaar, kolfinistisch op Goed zo. Het <laughs> werkt ze, meneer Belsma uit ja, Eindhoven. Goeie. Bedankt voor het verhaal. Ja, nacht. Timo. Ja, goedenacht. Maarten, met uit de, uit de Haag, toch? Ja, klopt. Ja. <laughs> heb je goed ontvangen? Mooie stad achter de Duin. hè? Ja, dat zegt de Zonneveld inderdaad iedere keer steeds. Dat ja, leek, dat is trouwens ook. Precies. Hey, het wordt daar ook een beetje carnaval gevierd, trouwens. Nou, niet dat, niet dat ik het weet. Uh, het enige wat ik zelf ooit aan carnaval heb beleefd, was toen ik met uh, de broer van mijn beste vriend ooit in Rotterdam was uitgenodigd. Mm. En dat je een soort Braziliaans carnaval optocht. Oké. Okay. En dat vond ik wel indrukwekkend moet ik zeggen. Het is ja. alleen wel een stuk kouder dan in Brazilië. <laughs> en al die dames toch maar uh, met uh, in bikini enzovoorts. Ja, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar je kon inderdaad wel meer zien dan als ze in klederdracht waren. Precies. Maar. Het lijkt me een koude bedoeling. Ja, maar het was wel heel erg gezellig en het, swing, het swingde geloof ik ook wel. Ja. ja. het zag er wel indrukwekkend uit en het was ook druk. Ja, maar dat is eigenlijk jouw ervaring met carnaval, het meemaken van een optocht. Uh, dat is het enige wat ik zelf heb hmm. meegemaakt. Ja, en ik heb ook nog kennis aan iemand die uit Limburg komt oorspronkelijk. Ja. En die heeft ook wel eens wat verteld over carnaval, zeg maar. Dat hij daar vroeger al meedeed en nu geloof ik niet meer. Mm. Maar wat ik, wat ik eigenlijk mis aan carnaval... tenminste aan de verslaggeving op radio, met name dan, wat ik mm -hmm. gehoorde. Ja. Uh, en wat ik me meen te herinneren van vroeger... is dat carnaval ook voor een deel ging over aan de ene kant... het relativeren, zeg maar gedurende drie dagen... het relativeren van de macht, de machtstructuren... Oh ja. En de hiërarchie, zeg maar, die... Daarom, daarom gaan, natuurlijk die raad van elf. Het, het ganse jaar gevestigd is. Ja. Waar, ja, net zoals met, zeg maar, wat ik... Daar vergelijk ik dan maar met een werkweek, uh, zonder rust, zeg maar... is om je niet compleet te identificeren met je werk, zeg maar. Zodat je ja. gewoon ook nu nog, nog mens kan voelen één dag in de week, zeg maar, in rust. Ja, ja. Gewoon dat je bij jezelf kan komen, zeg maar. En op die manier is, is carnaval om, om de machtsstructuren te relativeren. Ja, dat je gewoon, zeg maar... Onder het, onder het. Ja, juk klinkt, klinkt zo zwaar. <laughs> het, is, het is in Nederland geen juk, eigenlijk. Maar dat je als het ware. Nou, laat ik toch maar het woord dan gebruiken. onder het juk van de macht wegkomt. En dat ja. je gewoon. Uh, Mensen naast elkaar bent, in plaats van boven elkaar of onder elkaar. Wat natuurlijk altijd in een ludieke actie is, de burgemeester die de sleutel van de stad overhandigt aan de prins. Die, ja, dan, die offic dan officieus de basis in de stad. Wat natuurlijk helemaal ja. waar is. Maar dat, dat speel je dan en, en dat, dat relativeert het allemaal. Ja, dan krijg je dan Een, een soort van. Ja. Een soort, ja, ik dacht altijd dat. Tenminste, dat is wat ik ervan onthouden. Dat is altijd zeg maar een soort van. En ook die parade, zeg maar, die. die... Karren, die wagens, daar wordt ook altijd zeg maar een soort van humoristische. Ja. Ja. een soort hofnaar, hofnaarachtige functie zeg precies. maar. Precies, ja, dan wordt ja. natuurlijk altijd de, de, de draak gestoken met allerlei ja, dingen die precies, spelen. Ja, ja. Ja. Ja. En het uh, tweede element wat ik mis, <hums> zeg maar, is van. ja, in, in de huidige complexe maatschappij uh, moet je altijd een soort van. ja, ik vind dat zelf heel moeilijk, maar dat komt door mijn karakter. Maar moet je altijd een soort van. Uh, wenselijke buitenkant hanteren, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Je hebt een soort van binnenkant... Mm, yeah. en een buitenkant, ja, zeg maar. Ja. Tenminste, de meeste mensen schijnen dat te hebben. En, uh, zeg maar... zeker mensen die een functie bekleden... ja, ik heb ooit eens gelezen... in een boekje met wijsheden: de, de vorst leeft in twee werelden... en de mm. minnaar slechts in één, zeg maar. Okay. Dus, dus je hebt een buitenkant, zeg maar... die je verplicht moet vervullen... om, zeg maar, ja, de maatschappij te kunnen dienen. Ja. Maar je hebt ook nog... een eigen menselijke binnenkant, zeg maar... die ook allerlei impulsen kent en dergelijke. En, en in de... dat kader dacht ik meer... dat, zeg maar, ook het drankgebruik... Zeg maar, en wat ik net hoorde over... iemand die zijn hart helemaal uitstort... ja, het geeft je de kans om gewoon... Zeg maar, je buitenkant even te laten vallen... en gewoon je kwetsbare binnenkant... te laten zien... Maar, eh, dat... onder elkaar, zonder dat daar... gelijk dan misbruik of gebruik... van gemaakt wordt, een soort samenhorigheid. Dus ik, ik, ik, vind, ik vind dat je dat wel mooi zegt, Timo. maar het kwetsbare binnenkant laten zien. Ze zetten juist een masker op en ze gaan geklopen doen. Nee, ik heb juist het idee, ja, ze zetten wel fysiek een masker op... maar ik heb juist het idee dat de bedoeling is dat je juist je sociale masker een beetje kan laten vallen. Ja, ja. Zodat je, zeg maar, wat je normaal voor je houdt, om een ander niet te belasten... of een ander je niet kwetsbaar naar een ander op te stellen... dat je juist, zeg maar, een soort van vertrouwen aan de vreemden... nou, in die dorpen zijn natuurlijk geen vreemden... In Den Haag natuurlijk wel, maar in die dorpen niet. Maar dat je in feite aan de mensen die uh, wat minder dichtbij staan... gewoon ook je kwetsbare ik laat zien. Nou ja. En misschien dan geholpen door een fysieke masker op te dragen... zodat je de illusie van anonimiteit hebt. Ja, ja precies. En, ja. En of, of juist zeg maar, ja, uh, gewoon je impulsen te kunnen volgen. En daar houdt natuurlijk ook bij. Want die vermindert de Zeker. controlefuncties van je hersenen. <laughs> Zeker. Dat leidt niet altijd tot goede dingen, toch? Nee, en daar nou. is dan de politie voor, heb ik. Laat heb ik toevallig. Ik was bij mijn ouders en, vanavond. En die is echt wel in functie tijdens die dagen. Als het misgaat, word je toch uiteindelijk weer hardhandig geconfronteerd nou, met de, de nou, macht. Ik hoorde de politie zeggen bij Hart van Nederland, bij SBS 6... er was een reportage over politie in functie tijdens carnaval. Ja. En die zeiden dat ze, vanuit professioneel en sociaal oogpunt ook natuurlijk... dat ze vroegtijdig ingeven. Dus als iets ook maar enigszins dreigt te escaleren... Gelijk ertussen gaan staan, zeg maar. Het niet laten escaleren tot een grote vechtpartij. Maar mm. gewoon vroegtijdig ingrijpen. Zodat de gemoederen niet te hoog opliepen. Nee. En die arrestanten die ik zag, die lieten zich ook gewillig, zeg maar, in de buur staan. Die verzetten zich ook helemaal niet. Dus ja, ja ik denk dat we. Dat is dan ook, ook wel weer uh, de sfeer van de carnaval. Ja. Ja. Oké, okay. bedankt voor deze bespiegeling, uh, Timo. Dat ja, heeft gedaan, ons weer een, een paar stapjes verder gebracht. Wat is carnaval nou eigenlijk? Nou ja, het is maar wat ik me herinner. Ja, heel goed. de herinnering is ook niet perfect hoor. Ik nou, vergis maar je, me ook wel eens. Je, je bent er ook nou van nuchter en helder. Dus dat scheelt... Nou, nuchter <laughs> niet helemaal meer. O, niet? Maar wel... niet? Nou, je, je, je, je klinkt helder, lijkt het zo zeggen. Oké. Okay. Timo, goeienacht. Dag meid. Hoi. En dan hebben we nog een beller aan de lijn. Goeienacht. Ja, meneer. U spreekt met de Willem Hoorting. Nee, ik wil even zeggen, het is een ritueel gebruik uit de oudheid van de katablieke kamer. Ja, ja, dat weten we. Woensdag is baggers verbranden. Woensdag is? Baggers verbranden, de pop. Het was vroeger waar de Romeinen, hebben Jezus gekruist. Ja. En later zijn de gelovige christenen zich gaan verzetten tegen de Romeinen. En uh, ja, als ik, in, ik zit veel in de boeken en toen... Zijn ze een paar dagen carnaval vieren. Maar, het, heeft, maar... Het, het, het komt toch vandaan bij, bij dat vaste... en dat je dan voor dat vaste... Exact. Ja, ja. Flink feest viert. Maar ja, dat, dat ja, vast... Ja, ik zei het al. Ja, ja. ja. Petrus, dat... hey, Petrus... Uh, of, wie, uh, Lazarus was ook een goede vriend van Jezus. Ja, zeker. Nou, wij zijn al vier dagen Lazarus. <laughs> mijn vriend niet mijn me met de carnaval op de latrine. <laughs> oh, ja. Er wordt meer dan nog het hè. Ja, ja. Over en onder de rivier... Uh, ja, want Lazarus no. was, was het natuurlijk vier dagen dood toen Jezus hem weer uh, tot leven bracht. En daarom nee, ja, uh, is heb... het een, een mooie uitspraak, vier dagen Lazarus. Oh, ja. Van weekend is het weer, wat moet je met zo'n, de LST toch gaan niet door doen, wij de Elf kroegen toch? Kijk eens aan, hartstikke goed. Kunnen we nog een ja. plaat vragen we steunen nog goede doelen aan me, voor de arme vissen, walfissen, zo van de redden chili peppers, under the bridge. Onder de brug is het altijd... Okay. Hé, hey, maar even, waar vier jaar carnaval? Waar in Nederland speelt dat zich allemaal af? In oost gelderland in Bijl, Doetinchem, omsteken, Ulf, Arnhem. Ah, is dat, is dat een katholiek gebied? Of als ik in Amsterdam heb gewoon de Bijl... katholiek, multicultureel. Doetinchem is toch vrij protestants? Of schat ik het verkeerd in? Protestant, katholiek is... Bij protestant leggen ze brood in de mond... en bij katholiek moet je zelf naar binnen werken. Goed. Ik ga nooit tot zingen de kerk uit. De grappen, de grappen zijn niet van de lucht als je eenmaal in de carnavalstemming bent. Nee, Uw programma moet op televisie. Ja, dat, Voord, nou, we, we, we, we, we hebben tegenwoordig webcam, dus dat, dat kan allemaal via radio1.nl. Ik wil je bedanken voor je bijdrage over carnaval. Kunnen we nog een klassieke plaat afvragen voor de polonair? Die heb ik helaas niet klaarstaan. Dat gaat niet meer lukken. Nee, nee. We gaan, we gaan wel naar muziek, trouwens. Ik hoop dat, die, dat de plaatje bevalt. Een nacht. We gaan naar Matt Simmons met With You. Simons, moet ik natuurlijk zeggen. Matt Simons. Honest, where I start from. I try and impart my wisdom. Combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear.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 Sorry. So Simons, with you. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uh, tweede uur van Dit is de Nacht. Waarin we gezellig hebben gesproken over carnaval en wat dat allemaal is. Meer dan drinken en verkleden en zo. Dat het ook een sociaal feest is. Waarbij wordt omgezien naar ouderen, gehandicapten en zo meer. En dat het een, een, een dolle boel is. En dat het dat ook best kan zijn trouwens zonder drank. Hoorde ik van enkele bellers. En... Zometeen na een vier uur gaan we naar muziek. Maar dan gaan we ook nog eventjes uh, blijven hangen in het carnaval. Want ik heb nog een, een leuk toetje voor jullie: zometeen. Herman Vinkers over carnaval. Erg leuk. Goed. Zometeen, na het nieuws.